We zijn wat eerder teruggekomen, hè? Een paar dagen. Dat was een vakantie. Gelukkig maar. Ik vroeg me af of wij geen ventilator bij ons in het raam kunnen krijgen. Een ventilator? Dus mm. we hebben twee soorten. Welke wil je hebben? Die. Kan dat? Ach, het maakt mij niet uit. Dan die maar. Ik zal hem vandaag nog bestellen. Dag, meneer de Vries. Hoe gaat het met u? Dank u wel, meneer. U bent toch radioamateur? Ja Jawel, meneer. Betekent dat dat u ook radio's kunt maken? Jawel, meneer. Ik heb veel radio's gemaakt ook. Ik bedoel als een stuk zijn? Ook wel als een stuk waren, meneer. Mijn radio is stuk. Ach. Hij knettert. Knettert? Op alle golven? Ja, wel, meneer. Wat kan daar nou de reden van zijn, volgens u? Ja, daar kunnen verschillende redenen voor zijn, meneer, want, ziet u, zo'n radio heeft natuurlijk allerlei onderdelen, en die zijn als leitage onderhevig, of ze gaan op de duur wat loszitten, dat is zo niet te zeggen, meneer. Nee, dat begrijp ik. Als ik het vragen mag, is het een oude radio, meneer? Van voor de oorlog. Van voor de oorlog? Dat is wel oud, meneer. Dan loopt u natuurlijk ook de kans dat allerlei onderdelen niet meer te krijgen zijn. En wat voor merk is het, als ik het vragen mag? Uh, Philips. Ja, dat is natuurlijk wel een bekend merk. Van voor de oorlog. Als ik die radio nou eens mee zou nemen en hem hier bij u zou neerzetten, zou u mij dan uh, uh, een advies kunnen geven? Oh natuurlijk, heel graag meneer. Als u dat doen wilt, graag. Dank u wel meneer. Dan doe ik dat. Dank u wel meneer. In ieder geval kunt u nu er niet meer op uw broer maar rijden, meneer Gast. Oh, nee. <laughs> zou ik zo vaak lopen? Hoe was je vakantie? Meesterlijk. Waar zijn jullie geweest? Auvergne, Gors du Tarn, Gors de <laughs> Hoe doen jullie dat dan? Met een rugzak. En dan elke avond in een hotel? Ja. En kun je die dan elke avond vinden? Meestal wel. Eén keer niet. En toen? Toen zijn we er bijna geweest. Hoe dan? We kwamen tegen het eind van de middag in Le Dat ligt op de bodem van de Gorge. De smal dal tussen de Coast de Sauveterre en de Coast de Steile wanden, drie tot 400 meter. Daar waren drie hotels, al drie dicht. Hm. Het regende Maar toen we omhoog klommen naar de Coast de Méjean, werd het droog. Boven scheen de zon. Hm. Een late zon. Woest golvend land. Niemand. Toen we een uur onderweg waren, begon het snel donker te worden... en bovendien kwam in het westen een torenhoge gitzwarte lucht op. We hadden toen nog anderhalf uur voor de boeg naar een dorp aan de andere kant van de koos in het dal. Toen we aan de rand kwamen, was het pikdonker. Het pad was een spoor in het gras geworden en bijna niet meer te zien... En toen we tussen twee rotsen doorkwamen, stonden we plotseling voor een ravijn. Pssst. een steile wand met 200 meter beneden ons de lichtjes van dat dorp. Mm -hmm. Onmogelijk om daar in het donker af te dalen. We keerden terug. Ja. <laughs> Op een klein half uur was het een dorpje met drie boerderij. De twee waren onbewoond. In de derde bleken nog mensen te wonen een oude vrouw. Ze liet ons binnen. Er brandde een huidvuur... en aan een tafel zat bij een olielampje... een man. Haar zoon. Knotsgek. Zo'n gek... met een vierkant hoofd... en zonder nek. Hij was kwaad dat ze ons had binnengelaten... en ze maakte daar ruzie over. In het patois. Terwijl ze ruzie maakte. Worden we in een hoek achter een gordijn iemand rochelen en hoesten? Dat was haar man. Die man was stervende. Af. Enfin. We kregen een kom warm water met een koolblad erin en een stukje brood, meer hadden we niet. En toen bracht ze ons naar de schuur met een herderscape om onder te slapen. Intussen was het aarde donker geworden en was gaan stormen. Ze dus lichtte ons bij met een olielamp. Er lag wat hooi. Er lagen takken, bossen. En toen ze weg was, konden we niets meer zien. We gingen in het hooi liggen. Maar we sliepen niet. Het was koud. De storm loeide om de schuur en af en toe regende het. Toen hoorden we plotseling voetstappen om de schuur. De zoon. Juist. Meneer Goud, houdt u zich nou even buiten. Op hetzelfde ogenblik werd de deur met kracht opengeduwd, de wind loeide door de schuur en het maanlicht viel naar binnen. Niemand. En, uh, die, en, en die voetstappen dan? Wij denken dat het een wild zwijn geweest is. Oh ja. Dat zei die oude vrouw toen volgende ochtend. Oh. Dus het was die zo niet, hè? Meneer Goud, meneer Goud, als u nou eens even uw mond hield. Maar het kan natuurlijk toch wel die zoon geweest zijn. Wel, maar we zijn er nog. Zulke dingen kunnen hier dus overkomen. Is dat nou echt zo gebeurd? Zo ongeveer. Ik heb het alleen wel bekort. Maar was je dan niet bang? Tuurlijk was ik bang. Ja, want dat zou ik toch ook zeggen. Toi étranger, quand tu mourras, quand le croque mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au père éternel. We krijgen een ventilator. Hij wordt vandaag besteld. Jij krijgt toch ook alles voor elkaar, hè? Je bent er dus weer. Dag, oud. Dag, Bart. Dag. Dag, Dag, professor. Ik ben er weer. Naar nou je zin gehad, bijzonder. Mooi zo. Zijn we een kop koffie voor je halen? Lieve carnaval. Is dat wat? Ik moet het nog lezen. Ik mocht me af of het iets is. Voor studenten. Wat behandel je op het ogenblik? De betekenis van kleuren. Goed, dat ook al dan zak. Ja, ligt wel wat je ervan maakt. <coughs> nee, je maakt er wat van. Ik heb er nogal wat werk aan. Meer dan vorig jaar. Misschien omdat het dezelfde studenten zijn. Waar kom je dan nog bij? Van dus eerste jaar neem je natuurlijk een onderwerp dat je goed beheerst. Daarna moet je aan het werk. Ja, je wilt toch niet suggereren dat ik maar één onderwerp goed beheers? Ja. <tie> ik probeer me in jouw situatie te verplaatsen. Het is overigens wel verbazingwekkend. Zo weinig als je van elk onderwerp weet... ...zodra je erover gaat praten. Die kleuren bijvoorbeeld. Nou, er zit veel meer in... ...dan ik aanvankelijk had gedacht. Erger jij je ook zo... ...aan die chantage van die Arabische landen? Dat ze ons geen olie meer willen geven... Van zoiets gaat mijn bloeddruk nu meteen omhoog, nota bene, terwijl ze ons altijd verwijten dat we de dingen van twee kanten bekijken. Nee, maar ik rijd geen auto. Ja, toen hoef je geen auto voor te rijden, daar hoor je gewoon als mens tegen te verzetten, omdat je je niet door zo'n stelletje Arabieren de wet wil laten voorschrijven. Nou, die reactie heb ik niet. Nou, dan hoop ik toch wel dat die nog komt, want mij irriteert het in hoge mate. Ze hebben ons wel gezien. Mm -hmm. Nou zeg. Dat mocht ook wel eens. Als je ook aan het eind van de wereld woont. Aan het eind van de wereld. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Moet je die horen. Toch gaan Lopen jullie hey, niet door Dat is Ratje weer. Als er andere mensen komen... is hij altijd meteen verdwenen. Dat hebben we nog voor jullie meegenomen. Uit Frankrijk. Ja... Als je het lekker vindt, hoor. Is dat voor ons? Omdat Ad voor de katten heeft gezorgd. En goed heeft gezorgd. Wat is dat nou? Kaas? Dat is kantal. Dat is bleu d'Auvergne En dat zijn geitenkaasjes. Nee. Het lijkt wel schimmel. Dat is ook schimmel. Nou, dan begrijp ik dat je last van je maag hebt gekregen. Wie eet er nou schimmel? Dat is juist heel goed. Nou, kom nou. Penicillin is ook schimmel. Ja, maar dat neem ik dan ook niet. Als je het niet lekker vindt, dan geef je het maar een app mee terug. Wij vinden het heerlijk. We zullen het eerst proberen. Dank je wel. Maar hoe gaat het nu met je maag? Dat zijn toch Grijsje en Bart? Ja, dat je dat nog weet... Maar jullie hadden toch nog veel meer katten? Ja, dat komt nog. Dat zal Ad jullie nog laten zien. Maar nou heb je nog niet verteld hoe het met je maag is. Is het nou al wat beter? Dat gaat zo gauw niet. En waarom ga je er dan niet eens mee naar de iriscopist? Dat is niks voor mij. Omdat je het onzin vindt. Dat zei je ook tegen Ad. Maar dat is toch alleen maar een vooroordeel... Die man die wij kennen, die is heus heel goed. Die heeft Ad ook een paar keer heel goed geholpen. Dat kan wel zijn, maar voor mij is dat niks. Je moet het zelf weten, hoor, maar ik vind het maar stom. Als je dood moet, ga je dood. <lacht> ja, als je zo praat, zeker. Tjee, <klaars> gebakjes... En homeopathie is zeker ook onzin. Dat weet ik niet. En vegetarisme? Allemaal onzin. Nee, dat vind ik geen onzin. Maar je eet wel lekker je stukje vlees. Ja. Maar we vinden het wel een probleem. Ja, ja zeg. Zo kan ik het ook. Wil je suiker en melk, Nicoline. Wel suiker, maar geen melk. En een gebakje. En ik geen suiker en wel melk. Uh, weinig thee, veel melk. Goeie maag. Ja. Maar je neemt toch zeker wel een gebakje? Een gebakje neem ik wel. Ja, stel je voor dat je geen gebakje meer zou nemen. Dan kun je net zo goed dood zijn. Nou, dat...